9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Nuchin... gaat niet naar een investeringsconferentie in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Verder hebben ook de Franse minister van Financiën internationale bedrijven, de Wereldbank en het IMF, afgezegd. Eerder werd bekend dat ook de Nederlandse minister Hoekstra niet gaat. Aanleiding is de kwestie rond de verdwijning van de kritische Saoedische journalist Khashoggi in Turkije. Saudi-Arabië heeft daar onder meer volgens de Nederlandse regering nog te weinig opheldering over gegeven. Een handelsmissie onder leiding van minister Kaag in december is ook onzeker. De Russische politie zoekt op de Krim naar mogelijke medeplichtigen van de aanslag op een school. Daarbij vielen gisteren meer dan 20 doden en ruim 50 gewonden. In eerste instantie werd aangenomen dat de 18-jarige aanslagpleger alleen handelde. Maar nu wordt er ook rekening mee gehouden dat hij werd geholpen...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 Het weer, opklaringen, minima vannacht tussen 5 en 8 graden. Er is kans op mist, morgen overdag geregeld zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 18 graden in Limburg. In het weekend verandert er weinig, daarna wordt het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Thank you. We'll die. just i am more than just a thought van de sterke nummers, eigenlijk het titelnummer van het album Plea for Peace. Uh, zeker als we nu ook weer het, het, het tijdsgeest van het nu... maar ook uh, van toen uh, kijken. In, uh, in, uh, want je maakt ook een verwijzing naar 1963. Wat ik ook uh, sterk vind aan dit nummer... Uh, je had op een gegeven moment uh, Sympathy for the Devil. Daar heb ik die vergelijking mee gemaakt. Hè, van uh, van uh, Mick Jagger, die op een gegeven moment uh, Lucifer aanhaalt... Dat doe jij eigenlijk als het ware ook in dit nummer... maar dan op een andere manier. Van, van, van, uiteindelijk zal die vrede dan toch uh, uh, er wel komen... als wij uh, met z'n allen dat in beginnen te zien... dat dat dus ook mogelijk is. He, en ik heb al... Jij bent dan de vredesman die al... of vredesvrouw, hoe je het maar noemen wilt... Oh ja. uh, die, dat, die al die tijdsbeelden uh, gezien hebt. Dus van de moord tot Kennedy... tot de Koude Oorlog zo... Zo'n beeld had ik bij dit nummer. Oké, okay, ja, dat is ja, toch dat, dat, ja, dat, dat, dat was voor mij eigenlijk de vergelijking. Ja, uh, daaraan spiegelen. Er zit ook weer dat mooie woord reflectie. Wat je mm -hmm. net ook al aanhaalde. Uh, daar zit een beetje de, maar dat is dan meer de muzikale reflectie. Uh, met uh, het nummer Sympathy voor de Devil van de Rolling Stones. Oh, ja, ja dat, dat, dat haalde ik. Daar zat de parallel en uh, misschien ook wel de overeenkomst... hoe jullie dit uh, nummer... Uh, ja, ja min of meer dat... hebben opgebouwd. Tenminste voor mm -hmm. mij dan. Hè. Ik ja, bedoel, uh, nee, dat, uh... ga niet uh, hier zeggen... ik ben geen uh, Leo Blokhuis en ik ben ook geen Matthijs nee. van Nieuwkerk... die dan uh, hier uh, het uh, gelijk wil halen. Want, nee. Uh, nee, uh, nee, dat... nee, dat is niet persoonlijk invloed dan hier... maar uh, ik snap wel je punt, wat je zegt. Ja, ja. ja. ja dat, uh, dat is uh, proberen te verplaatsen in... Wat bedoelt uh, de liedjesmaker nou met dit nummer mm -hmm. en uh, het beeld wat ik zie? Hè? Want uh, Louis heeft, dit, uh, heeft uh, deze clip uh, ja. uh, min of meer een beetje ja. Ja, hebben we, elkaar gezien. We hebben samen over gepraat, van wat, met, met Lofa, wat kunnen we nou <laughs> doen? Ja. Wat kunnen we het maken? Wederom met lo-fi, wat kunnen we brouwen? Ja, nou ja. dat was wel duidelijk. En uh, ik uh, geloof uh, dat, uh, dat, die, uh, dat dat beeld uh, het nummer ook inderdaad uh, goed uh, versterkt heeft. Ja. En dat uh, is ook meteen waarom ik dat eruit heb uh, weten te halen. Maar goed, uh, ook een van de singles uh, die, uh, die jullie uh, voor het album uit hebben gestuurd. Ja. Ik geloof dat er vier nummers zijn die jullie uh, eruit uh, ja, vooruit hebben gezet. Red Herring, uh, deze, ja. uh, Boy and Girl en The Comedy Komt of Distance. Ja. Dat, dat zijn de vier nummers. Komt er nog een vijfde? Het zijn eigenlijk twaalf singles, ja. <laughs> Het zijn twaalf stil, Ja, ja nou, zou ik het ook zien, natuurlijk. <laughs> um, goed, uh, nou, we zijn nu inmiddels aangeland in het uh, tweede uur. Dus, uh, dus ja, uh, het, het, het, uh, het pad van uh, muzikanten uh, uh, is uh, toch een met uh, soms uh, hobbels in, uh, in, uh, in wegen. Ik zie het uh, eigenlijk voor me. He, met een, met een boemeltje van, van een auto met, uh, over een Belgische, uh, ja, Belgische provinciale weg... waar nog niet zoveel degradé Ken je dat? Dat, ja, uh, ja, man, dat je met, met, met kader Als je in België en... rijdt, dan is het feest. <laughs> yes. gewoon ja, verstaalbaar. ja dat, dat, dat, dat vergelijk ik een beetje. Hè, dat is de metafoor van de muzikanten ja. die, ik, die, ja. die ik er soms wel mee vergelijk. Nou, we rijden een heel lang België eigenlijk als muzikant. <laughs> Is dat zo erg? Ja, ja, ja, ja. Gaan, gaan we door. Normaal is België wel voorbij na twee uur. <laughs> maar wij zitten gewoon al, uh, in, weet ik wel, acht jaar in België. <laughs> acht jaar in België. <laughs> nou, zo nou, weer, nou, zo erg vind ik het ook nou nee. niet. Nee, uh, we zitten hier een beetje Flauwekeul uh, te maken. Maar uh, goed, uh, het, het, het, het is natuurlijk. Uh, ja, het is. Jullie vroegen ook echt van uh, bij het uitkomen van dit derde album. Van wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat roept het? Nou ja, ik zeg nogmaals. Heel veel jaren 60. Mm -hmm. En jij zegt ook aan het begin van dit programma jaren 90. Ja, kijk, ik snap de jaren 60 uh, heel goed. Want dat, kijk, natuurlijk is ook bij Frans belangrijke invloed. En ja. uh, ik zeg al, de, de mix is daarin ook zeker uh, op afgestemd. Dus ja. Marcel is gewoon dat is gewoon zo. Um, dus ik snap dat. Maar ik, heb, ik, ik, ik, ik hoop nog steeds. Ik, maar ik, ik hou niet zo van mensen die. Um, willen klinken als het verleden, snap je? Ja. Dus ik, ik, ik, wat ik al zeg is, is het voor mij... ik hoop ook nog steeds dat we gewoon ontzettend klinken als, uh, als onszelf. En niet slechts als, als een reproductie van iets wat al is geweest. Want ja. ik, ik vind, uh, wat ik ook niet goed vind... en is ook een van mijn belangrijke punten... is dat uh, het alder op een casolletje plaatsen van de, van de jaren 60 en 70 als muziek, uh, mm. Heilige Gralen, uh, is gewoon niet correct. nee. Alleen je ziet dat tot de dag van vandaag... dat ze weerslag hebben. Want je ziet zoveel acts. Nu heb je ook weer een nieuwe act. Ik kom even niet op de naam. Maar die, die klinken al exact als Led Zeppelin. En ik denk van... Jezus, moet er nou echt opnieuw een Led Zeppelin-kloon... Uh, weer naar boven uh, komen die stadions gaat ja. vullen? Het is gewoon een beetje sneu. En we ja. moeten gewoon vooral kijken... Van, hoe kunnen we dingen maken die echt van onszelf zijn. Uh -huh. En dat is wel denk ik het belangrijkste punt van ons Authentiek. album. Ja, dat is je authenticiteit, ja. ja. Want uh, mis, mis je dat uh, veel? Ja, nou, ik, ik uh -huh. vind wel dat, er, uh, ik vind dat authenticiteit er niet meer beloond. Ja, goed. Uh, ook even uh, tijdens uh, de, de break van het, uh, van het uur uh, bij het nieuws uh, hadden we het ook nog even over de rol van de media. Uh, ik heb uh, met mijn goede vriend Thomas Hartenveld, uh, eindredacteur voor 3 voor 12 uh, Rotterdam. En zelf ook een uh, programmamaker op de woensdagavond. Bang Your Radio, onderroep Zuidplas. Mooi, ook even meteen een beetje lopen spammen voor uh, mm -hmm. Thomas. Uh, die, uh, die liet een beetje los op, het, uh, op de sociale media... van de muziekminuut bij de wereld draait door is verdwenen. Ja, is, uh, is dat, uh, nee, dat is waar. Kan dat een nadeel zijn voor... De, ja, hij, hij vond uh, van wel, beginnen de band nou, ja, of uh, uh, tenminste? Uh, het is gewoon erg simpel. Uh, je ziet dat popblond, heb je gewoon 1200 aanmeldingen. Mm. Dus er is ontzettend veel muziek in Nederland. Nou, het is echt niet meer zo als laten we zeggen... 15 jaar terug, dat het niveau in Nederland... Uh, echt aantoonbaar slechter was dan in het buitenland. Sterker nog, ik denk dat we inmiddels eigenlijk kunnen stellen... dat we een paar Nederlandse ex hebben... die echt zich totaal kunnen meten aan internationale standaarden. Wat denk je van My Baby? Uh, nou, My Baby onder andere. Ja. Ja, maar is wel slechts een voorbeeld natuurlijk. Ja. Uh, maar ik denk dat er ook nog veel meer, veel meer ook kleinere bands zijn. Ik bedoel, uh, uh, uit het verleden, alleen maar Racetrack. Maar in een uh, recenter uh, uh, opzicht hebben we... Uh, nou komt natuurlijk net even niet op de band... Uh, uh, ik kwam ja. naar Dead Cult bijvoorbeeld. Ja. Om, even, om even wat te noemen. Ah, het zijn bands die zijn zo ontzettend uh, goed. Maar goed, het, mijn punt is eigenlijk... want voor ik mijn punt uh, verlies... <laughs> ja. is dat als je ziet dus hoeveel uh, kwaliteit en talent er is... en je dan luistert naar de radio... of dus inderdaad de tv aanzet... dan zie je daar constant een herhaling. Je ziet eigenlijk constant dat... Uh, je ziet die muziek uit de jaren 60 en 70... wordt door nog steeds uh, gespeeld. Dus dan is er een keer iemand, een artiest... die mag iets spelen. Dan moeten ze een cover doen. Nou, dat heeft gewoon te maken met geld. En Dat heeft te maken met hoe platenmaatschappijen nog steeds geld kunnen verdienen aan verkeerd getekende contracten uit het verleden. Daarom hoor je ook nooit nieuwe muziek op de radio... want dat is gewoon zo lang mogelijk uitmelken van contracten... die nog dus aan slecht waren... dat de percentages daarvoor veel voordeliger zijn voor de, voor, de, voor de grote labels. Dat is één. En twee is dan, als je dan dus die, die, die nieuwe bands een podium geeft... doe dan nieuw talent wat nog niet bekend is. En niet voor de 25e keer Jet Rebel of voor de 72e keer Anouk. Of, dat zijn allemaal mensen die zijn A al bekend... En uh, ten tweede, ja, ik vind ze ook heel vaak helemaal niet meer relevant. Die zijn misschien een week relevant geweest. Dus, dus de, de echte spanning, uh, zoals ja. we dan ook Mies Bouwman moeten quoten... van maak, maak, maak tv over de echte mensen. Ja. Ja, die ligt veel meer bij, bij uh, die rammelbandjes en bij opkomende uh, elektronica acts in Nederland. En van die jonge gasties en jonge vrouwen en meiden... Die, die, die, die best wel coole dingen doen. En die moeten aandacht krijgen. En niet datgene wat je al lang al kent. Dus daar, ja. ik vind dat daar in de publieke omroep... waar ook belastinggeld toe gaat, gewoon kei en keihard en kei faalt... En ik vind dat ongekend. Ja, nou ja, goed. En dan haal ik even die, dat, dat ja, En, dat heeft, trouwens, en dat, dat heeft niks te maken met. Want dan krijg je altijd snel de reactie van mensen. Die dan zeggen Oh, je bent jaloers. Want je, je bent zelf of je bent verbitterd. Dat heeft echt geen zak mee te maken. Want ik zeg het al, al. Nou, ik zeg het al. Sinds uh, sinds ik eigenlijk ja, luister zegt... naar nieuwe muziek. Ja. Dus ik zei, dat al ja, sinds 2004 ja, ja. zeg ik het ja, al. Ja. Dit heeft niks te maken met mijn, met mijn rol als muzikant. Jij, jij, zegt het, jij zegt het eigenlijk al vanaf het eerste moment dat je bij ons die studio binnenwandel op een gasthuisplein. Toen ja. hè, heb ik het jou on ongeveer in dezelfde bewoordingen al horen, horen ja. zeggen. Wat maar goed, kijk klagen, Ik klaag dus ook al heel erg lang. En, en klagen verandert niks. Dus het punt is wel, je moet uiteindelijk iets veranderen. Muziek spreekt. En ik denk dat jullie muziek gewoon ook spreekt ja. voor zich. Maar goed, maar dan nog, kijk, muziek kan dat niet genoeg doen. Dus ik, ik ben wel van mening dat kijk, we gaan niet, uh, we gaan niet uh, gekke, we gaan niet gekke dingen doen, zoals uh, drie, uh, weet ik veel, beatjes uh, mm -hmm. ontvoeren mm -hmm. of zo. Dat heeft dan nog <laughs> geen nut. Dat, dat soort dingen geloven we niet in. Nee. Maar ik denk wel dat er, uh, want, kijk, het is een ontzettend moeilijke discussie. Want er gaat ook heel veel mis bij de artiest zelf. Kijk, artiesten zijn zelf denk ik schuldig aan wat er is. En, ja. en wat ik eigenlijk wil zeggen is als artiest moeten wij zelf opkomen voor onze rechten. En dat, dat zing ik ook in Game Over. Ik uh, bedoel daar, daar ben ik niet heel poëtisch in. Het is heel duidelijk. Als je wilt uh, dat je uh, serieus wordt genomen... dan moet je gewoon beginnen met jezelf serieus nemen. En dat gaat gewoon in Nederland nog, uh, nog veel te erg mis bij artiesten. Ja. Nou, ik, uh, ik, het klinkt mij eigenlijk zo... Ik had een ander nummer van haar klaarstaan... maar ik ga toch even dat nummer wat daar uh, meer bij aansluit uh, erbij uh, pakken. Uh, zelf ben ik Rodi geweest... Uh, van, uh, ik en ik heb je er al uh, een beetje op uh, zitten wijzen. Fabiana Dammers uit IJmuiden. Uh, ze heeft maar één album gemaakt in 2012. Het nummer The Girl You Love. En dan kom ik precies ook bij dat nummer ook uit. Je hebt het over de muziekindustrie. Zij heeft het er ook over. Hè? The Girl You Love. Uh, dat, gaat, dat gaat er maar over. dus ik, ik, ik ga hem gewoon weer draaien. Hier is uh, Fabiana Dammers. Ja, dat krijg je natuurlijk. Uh, het is uh, tien jaar na dato, uh, want wij als programma bestaan tien jaar. 2008 zijn wij begonnen. Zo lang uh, bestaan wij. En in datzelfde jaar, in datzelfde uh, magische jaar, won de Fabiana Dammers haar uh, grote prijs van Nederland bij de singer Songwriters. Want dat heeft ze inmiddels ook uh, gedaan. Um, ik uh, vertel net, uh, Frank, dan wordt het weer een ja, behoorlijk persoonlijk uh, verhaal als het uh, richting Fabiana Dammers gaat. Maar goed, ik uh, doe het toch, uh, want uh, ik heb er tenslotte bij gezeten. En uh, ben, ja, ik ben Rodi geweest. Uh, ik heb uh, gezien uh, waar ze mee bezig is uh, geweest. Maar ook heb ik de, haar de basis zien leggen van wat ze nu doet. En ze doet dus nu uh, iets bezig. Uh, dan kan je er dus uh, ja, krijgen via k concerten En dan speelt ze ook heel vaak in het Italiaans. Um, een van de nummers die uh, erop staat is uh, Blind It. Die heeft ze ook nog eens een keer in de Tiltiaans uh, um, verwerkt. En dan heet het uh, anders. En dan moet ik weer eventjes op het lijstje pakken. La Siami Ilusa heet het dan. Hm. Uh, dus dat is een beetje het uh, verhaal. Maar ik, uh, ik heb ook meerdere maanden op de sociale media wel eens geuit. Dat, en dat, uh, dat meen ik ook. Uh, Fabiana Dammers is een van naar mijn idee ook een van de betere liedjesschrijvers in dit land. En uh, daar zijn er maar weinig van. En een ervan, die zit ook bij mij hier aan tafel. En dat is uh, Frank Bond uh, van Alaska. En uh, dat is ook de reden waarom ik het even aan Frank uh, dit nummer uh, liet horen. Want we hadden het toch over de muziekindustrie. Ja, dan kom je uit bij The Girl You Love. Ik neem aan dat je de tekst een beetje gevolgd hebt, of niet? Ja, niet optimaal. Maar, maar, uh, <laughs> zover ik kon, maar... Uh... Maar nou ja, het is een uh, veel van die liedjes die zij in 2012 op dat album heeft uh, gezet... Uh, zijn ook uh, wat ja, die zij in het persoonlijke leven heeft uh, meegemaakt. Dus het is eigenlijk een beetje een soort dagboek, zo moet je het zien. Uh, dat, is, uh, dat is een beetje het verhaal van, uh, van, dat, van dit album. Er is maar één album en er zijn een hele hoop uh, uh, mensen die haar volgen... en zeggen, wanneer komt ze nou met de volgende? En, en ik heb altijd uh, zoiets van... Ja, maar een muzikant, we hadden het er net over... die moet je niet uh, onder druk zetten. Nee, nee, die moet je gewoon uh, rustig de tijd... Uh, geen, um, een broedende kip moet je niet storen. Dus uh, ik denk van, dat is ook de reden waarom jullie ook met dit album... Eh, uh, lang uh, bezig zijn geweest om dat ja. uh, naar buiten ja, te doen. Okay, uh, ja, oké, ik, ja. Ik, ik, ik, ik is je... snelheid dan niet uh, het meest goede wat je dan doet? Wat is dat? Snelheid. Nou, ik, ik moet wel zeggen dat dat ik dit, dit al hebben best uiteindelijk snel gedaan. Dus ja. dus de de de, de jongens uh, Louie moesten hun studies nog afronden, dus dat was veel ook oh, is... mij. <laughs> is... En ik heb eigenlijk heel veel uh, keuzemogelijkheden qua materiaal, dus het was eigenlijk ja. uh, het was materiaal genoeg. Ja. Uh, en we hebben dit ook vrij snel opgenomen en vrij snel geschakeld. We ja. wilde ook dat het vrij snel aanvoelde. Dat is ook al met best wel. Denk ik energiek uh, is. Ja, ik de, de keuzes zijn, zijn snel en, en ook heel erg. Voor mij is, is uh, de band stand, of, uh, de Beatles de tijden van Rubber Soul. En die volgers was een, is een belangrijke mm. soort van ideaal. Mm. Dus uh, Maar goed, die, die, die snelheid kan wel goed zijn. Dus Hierbij zijn er ook een paar dingen snel gegaan. Dat, dat kan wel goed zijn. Uh, maar ik ben nog steeds wel van mening. Dat inderdaad voor de conceptuele kant van dingen. Moet je denk ik soms wel even wat langer broeden. En dit is ja. een, die, die op zich ook een minder ambitieus album. Dus het, het zijn gewoon twaalf... Mm. die we als enige conceptuele overkoepeling uh, hebben... dat ze allemaal in een zekere zin uh, protest leveren... of inderdaad ref, ja, meer reflectie, dus uh, tot reflectie oproepen. Ja. Uh, Waar is, uh, is dat de, de reflectie die wij als luisteraar moeten? Uh, of nou, moeten wil ik niet, nee, maar moet niks, uh, nou, nee. we moeten niks. Maar, nee. uh, maar het, het is wel prettig als we ons meer bewust zijn... van wat er in, on in onze ja. directe omgeving afspeelt. Ja. Ja, ik ja, dat denk is, dat dat uh, misschien wel de lading eigenlijk van dit verhaal is. Dat inderdaad wel de lading dekt. Ja, ja, dat bedoel ik. Dus dat, uh, en ik vind het wel grappig, want, want uh, heel veel mensen vinden het inderdaad... het is ons meest ja, misschien ook meest poppy of catchy album. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb, ik, ik heb al ideeën voor volgende albums en zo. En, we gaan natuurlijk elke keer wat anders doen. En dan, mm -hmm. dan, dan, dan heb je ook al vaak dat je denkt van ja, moet, moeten we nou echt wel weer wat anders doen? Ik, weet je? Uh, dat is interessant. Dus ook, het is ook wel interessant om, om te kijken hoe je dan uh, nu staat ten opzichte van het album. Dat dus je denkt van ah, vonden wij we ook wel cool, vonden we wel tof. Een paar dingen vonden we wel leuk. Uh, maar ik ben eigenlijk alweer bezig met andere dingen. Uh, en maar daar, heb ik, daar heb ik ook nog wat singles liggen. Singeltjes die dan passen in het verlengde van dit album. Weet je? Ja. Dan denk ik van, ja, ah, we moeten we misschien tot die singeltjes eerst nog even doen... voordat we dan ons weer <laughs> ja. commenteren aan, aan iets, ja. iets wat ambitieus is. Ja, ik heb ook nog tussendoor, heb ik nog iets uh, gezien... Uh, dat jullie nog een uh, nummer van de Cats ooit ja. nog hebben bewerkt. Ja. Mm, uh, wat is het? magical Mr. Mystery Morning. Morning. Ja. ja, wil ik toch nog even kijken als ik daar nog ruimte heb. Dan uh, gooi ik die er nog, uh, nog even tussendoor. Want ik vind het ja. toch... Ja, dat hebben jullie ook uh, op een hele goede manier. Hebben jullie dat nummer om? Nee, ja, dus dat, ja. wat, dat uh, wat dat gaat. Uh, helemaal goed. Nu hebben we nog uh, 6,5 minuten gaan voordat jij daar zit. En dat is meteen ook uh, naar boven het signaal. Gaat hij dan weer spelen? Ja, boven, jongens. Uh, hij gaat weer spelen over 6,5 minuten. Want ik kom uit bij het vlaggenschip van album nummer 1. En ik, uh, ja. De, uh, bij Frank in, uh, in uh, zijn vriendenkring. Maar ik ken hem eigenlijk ook. want uh, Er zit uh, Kees Meijzen. Uh, en die zei mij dat al van het vlaggenschip van nummer 1. Is Never Cry Wolf. En dat uh, ben ik volmondig met de man eens. Dus hier komt hij nog een keer. Van het album Actors and Liars. vlaggenschip van actors en lagers Tenminste in mijn uh, beleving. Maar ik uh, ben denk ik niet de enige die dat, uh, die dat uh, zegt. Uh, er zijn een aantal uh, vrienden in uh, de omgeving uh, van uh, Frank Bont... die datzelfde uh, uh, hebben al gezegd. Uh, Never cry wolf. Um, ook van dat uh, magische eerste album... wat Jan Ackerman ooit ook zo omschreven heeft. Dus uh, daar is ook uh, verder uh, geen woord uh, Spaans bij in ieder geval. Um, nu zit Frank weer klaar. Zoals uh, de liedjes uh, um, uh, zijn uh, geworden. Hè, dus, uh, maar dan in de oorspronkelijke vorm. Zo zijn ze ons staan. Dat is de reden waarom, uh, waarom die uh, speelt. En we beginnen met Ridicul. <tied> Papa's too, didn't like my style I was too soft for winning. I couldn't care for the match from the start or the beginning. The match has changed over the years and I still don't care for competition. What can I say? What can I sing to those who call it day? Members and most teachers too, didn't like my style. I was too much of a dreamer. I couldn't care much for math or a career as a pleasing achiever. Hey, I'm no machine. I'm free to think. My future's free, and I feel no desire burning. To earn more than I earn, to earn more than anyone else. to you, la la la, laughter and scorn are the best things that I've ever known. Dan is het moment aangebroken waarvan ik zeg... dat is eigenlijk mijn persoonlijke favoriet op het album. The Song voor Nick Drake. Fix my heart And somewhere, sometime soon as Dat was even ook een gepaste stilte om die er even tussen te doen. Uh, maar ik zeg er ook bij, ik moest ook nog wel even gauw een plaatje schieten... want anders heb ik, <laughs> heb ik ook niks. Dus, maar even goed, uh, we halen uh, Nick Drake eruit. Uh, Frank komt uh, zo direct uh, naar de, de spreekmicrofoon. Um, over de man gesproken. Um, ik zou zeggen, luister en oordeel zelf. Want uh, hier is Nick Drake zelf. Maar dan in de uitvoering van een nummer wat hij zelf geschreven heeft. The River Man. But he came by on her way Said she had a word to say About things today And fallen leaves Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose Lose, but she believes Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the plan tells me all he knows about the way his river flows and all night shows you pray today for the sky to blow All I can About the band Feeling free If it tells me all he knows About the way this river flows I don't suppose man van uh, onze vriend uh, Nick Drake. Hij uh, leeft helaas niet meer. Hij is niet meer onder ons. Um, ik kreeg net ook een leuke verjaardagswens van een dame die waarschijnlijk volgende week hier uh, ook gaat komen in het uh, het kielzog van... Uh, ja, ik zeg al gekscherend... het, het, het is in uh, de familie Bondweken hier oh, bij je. Alternative FM, hoor. Oh, dus, uh, ja. uh, maar goed, uh, de dame... die in kwestie uh, die mee gaat komen... dat is deze dame. En ik ben nog steeds... helemaal weg uh, van er als het uh, gaat om... Uh, om de EP die ze... Uh, ook bij hetzelfde label... bij uh, Van Alaska en Dandelion. Nou, dan weet Frank al uh, welke... Uh, over welke dame ik het heb. Ja, jongen natuurlijk. Ja, ja, ja nou hier is ze dan. Met de, de cirkel of bleem.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 Dus uh, Colin Hoover. Uh, is, is nog, uh, ja, want uh, dit is leuk. Uh, want uh, we zijn nu, uh, Frank en ik zijn een beetje aan het improviseren. Uh, wat het, het heeft te maken iets met wat volgende week aanstaan is. Want volgende week komen Aion, die je net hebt uh, kunnen horen met The Circle of Blame. Maar ook Frank's broer. Uh, Paul, die komt ook. Maar dat is onder de naam uh, Dandelion. En uh, we, we hebben het erover. En uh, Frank zegt: Ja, maar dat komt ook al er komt al een nieuwe single uit. En uh, nu zitten we dus uh, gewoon ergens uh, te zoeken... Uh, op een bepaalde manier... kunnen we nog aan die single komen? Dat is, uh, dat is de vraag. Heb ik hier nog zo'n uh, heel mooi dingetje... en dan uh, kan hij uh, in uh, de hoofdtelefoon... Uh, en dan moet dat als het goed is... moet er iets uh, gaan gebeuren uh, met uh, mij? Dan moet ik even een uh, lijntje... even wachten hoor. Uh, ga, uh, uh, ja, laat maar, laat maar even gewoon horen. Dus even kijken wat er gebeurt. En dan merken we wel of er, uh, of er geluid uitkomt. Uh, ik ben benieuwd... Uh, ik hoor nog niks. Oh, ja, dan zit hem nog even terug. Wacht even, want uh, ik, uh, hij zat op een ander lijntje. Ehm uh, dan gaat hij, dan gaat hij. Uh, uh, wat zeg jij, Frank? De Line, Line, met hun nieuwe single. Morgen komt hij uit, hier is hij. Even kijken of het, of het werkt. Ja, daar is hij. to North America. Het was de nieuwe van Dandelion en uh, ja, het, uh, het stond nog ergens verborgen op een uh, plek. Uh, want ja, uh, de clip uh, staat natuurlijk nog niet uh, online in uh, de gebruikelijke omgeving. Ik, ik zet hem even uit. Uh, we hebben nog uh, ongeveer een minuut uh, om echt daadwerkelijk af te sluiten. Dus ik nodig je nog even uit om uh, te gaan zitten. Uh, want dit, uh, dit staat ons uh, te wachten volgende week als het goed is. Ja. Misschien wel. Ja, Deadline. Mr. Ja. De paal zal wel ook wat nieuwe nummers spelen. Dat denk dit ik. Dit is nog een uh, single. Maar uh, het nieuwe album uh, is al af. Het nieuwe album is uh, al af. Dit is nog bij bij, bij King Forward uh, opgenomen. Ik heb het geproduceerd en gemixt. Of niet gemixt, maar wel uh, geproduceerd opgenomen. Ja. Uh, maar het uh, nieuwe album hebben ze gemixt... Uh, of gemixt. Opgenomen. Bij uh, Marcel Fakkers. Ook. In uh, Rotterdam. Ja. En uh, het wordt heel erg, uh, heel erg schön. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Dat want, uh, want, dat, uh, want dat is uh, natuurlijk uh, de volgende stap. Ja, die jongens zijn, uh, zijn driftig uh, bezig geweest, uh, geloof ik. Hè? Ja. ja, heel snel uh, gegaan. Ja. Ja. ja, ik denk nou dat gaat nog wel even een half jaar duren. Maar uh, nee, dus. We hadden niet verwacht. Wel gezien Everest uh, uh, duurde productie staat iets langer. Nog één ding over, over uh, jouw broer. Want die uh, speelt ook samen in de begeleidingsband met Jorik van Noorden. Klopt, ja. Uh, klopt. ja. ja. Hoe gaat dat? ja goed ja. Dat is gek volgens mij uh, gaan die als een uh, malle op dit moment ja, ja, Jorden uh, echt... krijgt ook uh, de nodige recensies van is het de dat album de jester ja, ja, ja. ja. Goed, uh, ik vond het hartstikke leuk dat je geweest ja, bent. Ja, dankjewel dat ik weer mo mocht zijn. En uh, ik hoop dat je, uh, dat, je dat, dat, uh, ja, dat je een goede verjaardag hebt gehad. Uh... Nou, dat, dit, <lacht> dit vergoed veel. Ik bedoel, kijk, uh, ik, uh, ik ga er geen doekjes over op uh, winnen. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, het gaat uh, naar 2010 terug. Dus uh, zover gaat het al, ja. uh, gaat het al uh, terug. Dus uh, het voelt voor mij eigenlijk zoiets als van uh, oud en vertrouwd. Dus dat uh, is dan hetgeen wat ik uh, overlaat. Straks veel plezier met vader. Veugen en Peaceful Radio en Love Song number 7. Yes. Dat wordt de laatste. Hier zijn ze nog, Alaska van hetzelfde album van The Plea for Peace. En ik uh, zeg tot volgende week dag.